Eén uur. Katrin Straatman met het NOS Journaal. De Duitse bondskanselier Merkel is vandaag op bezoek bij premier Rutte. Ze praten over de aanpak van klimaatverandering. Dat doen ze op initiatief van Rutte. Merkel komt met een zware delegatie... zes ministers die allemaal beleid maken op het gebied van het klimaat. Duitsland wil in het najaar met eenzelfde soort plan komen... als het Nederlandse Klimaatakkoord. Bij Paleis Nordijnde in Den Haag heeft de koninklijke familie vanochtend afscheid genomen van prinses Christina. De kist, bedekt met zonnebloemen, werd ze overgebracht van de koepel van Vagel naar het koetshuis van de koninklijke stallen waar het afscheid in besloten kring plaatsvond. Aansluitend is de crematie. De afgelopen dagen hebben tientallen mensen het condoliansregister in het gemeentehuis in Baarn ondertekend. Dat kon ook in de Stulpkerk in Lagevuurse. Daar waren meer dan honderd steunbetuigingen. Christina, de jongste zus van prinses Beatrix overleed vrijdag aan de gevolgen van botkanker, zoals 72 jaar. Het kabinet denkt erover om miljarden opzij te zetten... voor toekomstige investeringen, bevestigen bronnen in Den Haag. De Telegraaf schreef vanmorgen dat de coalitie misschien... een miljardenfonds wil oprichten als onderdeel van de begrotingsonderhandeling... in de aanloop naar Prinsjesdag. Of er inderdaad een fonds komt of, en of, of dat het op een andere manier... in de rijksbegroting wordt geregeld, is nog niet duidelijk. Het dak van stadion Galgenwaard van FC Utrecht wordt vandaag extra gecontroleerd. Aanleiding is het instorten van het dak van AZ in Alkmaar eerder deze maand. Vermoedelijk nadat lastnaden waren gescheurd. De stadions zijn door hetzelfde bedrijf gebouwd. Direct na het instorten van het dak in Alkmaar is al naar het dak van Galgenwaard gekeken. Maar toen was nog niet duidelijk dat het probleem waarschijnlijk in de lastnaden zit. Het weer vrij zonnig vandaag met hier en daar wel wat sluierbewolking en temperaturen vanmiddag tussen de 20 en 25 graden. Morgen en in het weekende ook droog en zonnig... en oplopende temperaturen tot lokaal 30 in het zuidoosten op zondag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Vertraging op de Afstaardijk op de A7 van Horen naar Zurich bij Zand, 8 kilometer na een ongeluk...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 I would last you're standing there, what a fool, what a shame in the heart. The blame for someone else In time I will find What's the heart of everything Oh, Hier op ZFM Zandvoort. keen hoor je. En, uh, of okay, Keen moet ik zeggen eigenlijk, hè? Ja. En uh, ik ben wel uh, slecht in namen vandaag, hoor. Echt. Van Buringen, van Buren, van uh, Ken. Maar maakt allemaal niet uit. In ieder geval luister naar het tweede deel van ZFM Zandvoort Lunch. Hier in de studio op de Dolweg 10A. Heeft u een tip voor redactie? Stuur dan een mailtje naar redactie.zfmzandvoort.nl. En wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? We hebben ook een hele mooie Zand ZFM Zandvoort app. En daar wordt u het laatste nieuws gewezen hier uit de Zandvoort en de regio. In ieder geval deze Zandvoort Lunch. De tweede uur hebben we nog steeds Menuska hier aan de, in, aan de tafel zitten. En Jelmer met het laatste nieuws. Dus uh, allemaal uh, helemaal goed uh, dit uh, tweede uur. We gaan lekker muziek draaien en zometeen zijn we bij jullie terug met Minuska en nog heel veel andere leuke nieuwtjes en weetjes en dingetjes.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 Save if you and I keep them in a jar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 The better it gets bored Do you have a purpose in your life Besides cheating on the wife For fuck's sake, show some sense And hell, hell You can get a child for nearly nothing you take them home to a nanny Buy off your guilt with toys and candy But all the money that you work for, girl You can't compare it to a love boy There's only one thing they can fix I won't let you be misled That's the hole in your head Can't fix that Hell, hell, modern world Dennis van Hessen, hier op de Sotvaatse radio. De winnaar of de Voice of Holland 2018 was dat. Op 19 trouwens. 19 alweer. Ja, 2019. Want uh, hij was, uh, heeft dit jaar de Voice of Holland gewonnen. En een paar maanden geleden hadden wij hem hier live in de uitzending. Want hij gaat in september beginnen te première in, uh, in Haarlem van zijn uh, ja, concerttour uh, bij alle theaters in Haarlem. Wat leuk! Uh, want uh, we hadden het er net nog even over, hè, Menuska over uh, de, dat uh, deelnemers van talentenjachters, dat je daar later niks meer van hoort. Maar deze, die, gaat, die knalt lekker. Dus ziet maar weer, elke uitzondering bestaat er weer op de regel. Ja, inderdaad. En dan ook nog met dit, dit soort muziek, een, een, een moderne muziek in zo'n jasje gestoken. Heerlijk. Ja, lekker een beetje jessie. Ja. En jessie is niet uh, gek hoor, als je goed jessie... Uh... Hebt, is het eigenlijk een hele goede tegenhanger van een klassieke muziek. Ja, ja, dat is zeker waar. Ja, in ieder geval, uh, je, er zijn best wel wat klassieke ook, uh, evenementen in Zandvoort, toch? Klassieke evenementen. Of in, mm. in ieder geval, uh, muziek, waar de muziek centraal staat en waar klassiek muziek wordt gepresenteerd. Ja. Je hebt bijvoorbeeld in een Nederlands hervormde kerk heb je vaak de zondag, uh, zondagmiddagconcerten... Dat is een uh, mooi klassiek evenement. Classic ja, ja, e concerts, hè? Klassiek concerts. En dat is ook elke keer kun je dan naar jouw smaak uh, en behoefte een, uh, een, een, een, een concert uitkiezen. Uh, dat is wel heel uh, bijzonder. Zelf zing ik ook heel af en toe bij de diensten in de Hervormde Kerk. En ook uh, heb je uh, binnenkort 14 september de Open Monumentendagen in Zandvoort. Ja. Dus kun je, als je toch van klassiek of cultuur en geschiedenis uh, houdt. Kun je dus uh, een kerk instappen. En kijken hoe ziet uh, zo'n kerk er van binnen uit. Uh, en niet eens per se om naar een dienst te gaan. Maar gewoon om te kijken van hoe, hoe ziet een stukje geschiedenis uh, die wij hebben eruit. En dan lever ik daar ook mijn bijdrage aan. Dan ga ik daar ook wat, uh, wat, uh, muziek, uh, wat klassieke muziek tegen horen brengen. Dus als je als uh, verdwaalde toerist in zo'n kerk uh, rondwaart... dan uh, hoor je ineens uh, klassieke muziek met, uh, met orgel. En dat is toch iets dat je niet alle dagen hoort. Dus dat is misschien wel een mooie extra dimensie op zo'n evenement. Waar vind je daar de informatie over? Waar vind je de informatie over? Ik zou het vertalen, Donnie. Over, over monumentendagen. Ja, ik weet toevallig dat ze er zijn... Maar ja, nou, uh, misschien ik denk, uh, komt er een stukje in het Er is sowieso in het algemeen een website van de monumentendagen in oh. Nederland. Want dat okay. is gewoon landelijk. Uh, dat kan mensen even googlen. Dat komt wel uh, goed. Dus, uh, in ieder geval, uh, jij, wij um, doen altijd het artiest in het licht. En ik ga sneller met mijn mond dan met mijn handen uh, op de computer. Dus ik ga dat lekker even wachten. En dat doen we me zo meteen. Want anders gaat het weer helemaal het honderd in, denk ik. We gaan uh, even lekker muziekje draaien. En dan zijn we zometeen bij jullie terug. En uh, dat uh, doen we met, uh, met Bon Jovi hier op ZFM Zandvoort.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 Like the way it's meant to be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 Desire, believe When I say I want Fire, the one desire Boys hier op ZFM Zandvoort. En dat was vandaag de artiest in het licht. En Jelmer weet waarom. Ja, want namelijk de, een, een lid van de, die band Howard Dwayne Row is uh, vandaag 45 jaar geworden. We kennen hem natuurlijk als uh, lid van de Backstreet Boys... maar hij was in het begin van zijn carrière ook acteur. Zo heeft hij uh, meegedaan aan de musical uh, The Wizard of Us. En daar heeft hij als zanger... en als acteur uh, aan bijgedragen... aan die musical. Dus uh, hij is... Uh, vandaag jarig. piep, -e hoera, zou ik zeggen. Ja. Ja. <laughs> Waar is het gebak? Het uh, gebak, <laughs> dat uh, komt zo meteen... Uh, door... Uh, de bakker gebracht worden hier in de studio. Um, ja, we gaan lekker door met muziek. En zometeen komen we nog even terug bij... Menouska met uh, haar uh, bezigheden... en zo. En... Uh, en uh, ja, wat ik ook altijd wel een leuk evenement vind trouwens, muzika, we gaan gewoon lekker door. Um, dat is altijd rond de kerst, dat is dat samenzang. En dat doe jij ook altijd daarmee, hè? Oh ja, ja, dat klopt. Samenzang, ja. Uh, kerst zou kerst niet zijn uh, voordat het mooi uh, ingeleid wordt als het ware. Ja, we stonden allebei café Kopertje. Ja. Uh, toen hebben we een, een, een, een veranderingetje aangebracht. Toen zijn we naar uh, het Wapen van Zandvoort gegaan. Ja. En dan gaan we elke, uh, elk jaar op kerstavond uh, mooie kerstliederen ten gehoorde brengen. En uh, hoe het weer ook is. Want de ene keer waaien we weg en de andere keer is het eigenlijk heel mooi weer. Dan staan we weer in de regen. Dus we zijn net, uh, ja, net een, een, weer mannetjes en weer vrouwtjes bij elkaar op dat ja. moment. En dan gaan we gewoon, gewoon ja, de liederen zingen die eigenlijk iedereen uh, mee kan zingen. Zodat je echt het kerstgevoel uh, goed krijgt... Uh, Glühwein erbij. Uh, een beetje vuur maken. En, uh, nou, daarna kun je dus... Uh, of je... naar je familie toe... of je blijft lekker in het wapen... of je gaat uh, de, de nachtdienst in... van de kerk. Dat kan ook. Ja, dat is daarna weer. Ja, dat is daarna. Inderdaad. Ja. Dus dan heb je echt een, een, een voorproefje... op wat er komen gaat dan. Hè? De, de eerste kerstdag. Uh, de het hoogfeest van de kerstmis natuurlijk. Ja. En, en doe jij ook mee aan het evenement uh, Shanty Koren en Levensliederen Festival hier in Zandvoort? Ja, zeker. Dan heb je ook de Wapenzangers van Zandvoort, zoals we tegenwoordig heten... voorheen het uh, ge Zandvoort Gemengd Koperensemble. Uh, die gaan uh, jaarlijks... Uh, dan uh, doen ze mee aan het Chanti en Zeeliederen Festival. En dan bellen ze me op of ze, ze berichten me. En dan zeggen ze, nou, er is weer een Chanti Festival... Wil jij onze dirigent weer zijn? En dan gaan we repeteren. En dan gaan we op het Chanty Festival... gaan we het zo goed mogelijk uh, ten gehore brengen. Want je bent echt wel voor de gelegenheid daar, hè? bij dat, bij ja, dat koor. Ja, dat is echt voor de gelegenheid, ja, we zijn, ja. vorig jaar zat je ook nog bij een ander koor. Is dat nog steeds zo? Of uh, uh, afgelopen jaar? Bij het Zandvoort Mannenkoor. Ja. Ja, daar was ik even uh, een soort van invaldirigent. Want de dirigent was toen uh, tijdelijk ziek. Toen heb ik uh, ongeveer een half jaartje ingevallen. En nu is de dirigent weer beter. Dus uh, dat was inderdaad Koor 1. En uh, de Wapenzangers. Als, in ieder geval, ik ben in ieder geval geen vaste dirigent van de Wapenzangers. Maar uh, zo af en toe als er dan wat is. Ja. Zoals een, uh, een zeeliedenfestival. Dan gaan we even puntjes op de i zetten. En echt vanuit de klassieke school zoveel mogelijk uh, bijvoorbeeld. Op tijd beginnen met zingen en op tijd eindigen met z'n allen ja. bijvoorbeeld. En, uh, uh, pro probeer maar eens goed door te zingen. Ook al zing je een chantie, uh, een want vaak wordt er wel neergekeken op shanties. Ja. dan is het: ja, het is maar een liedje over de zee. Nou ja, wat is het helemaal? Dan zeg ik altijd: ga het eerst maar eens heel goed zingen. En als je dan goed kan zingen, dan mag je daarna nog altijd zeggen. Nou, ik vind dit liedje minder, of dit liedje vind ik leuker. Uh, de, de zang en de, ja, een beetje know-how bij, bijbrengen staat er wel voorop. En het wordt erg gewaardeerd. Ja, want het is wel een heel mooi festival. Dat past echt wel bij Zandvoort. Het past zeker bij Zandvoort. En uh, zoals ik altijd zeg, het een sluit het ander niet uit. Want eigenlijk ben ik heel klassiek uh, onderlegd als het ware. Maar aan de andere kant kun je daar ook net zo hard uh, alle kanten mee op. En dat doe ik ook in mijn persoonlijke lespraktijk, mijn zanglespraktijk. De ene uh, gaat bijvoorbeeld op voor het conservatorium. En de ander heeft last van heesheid. En uh, dus je kan met verschillende, uh, verschillende invalshoeken kun je dus uh, je klassieke scholing kwijt. De een zegt, ik heb, word steeds zo hees en ik weet niet hoe ik met mijn stem moet omgaan. En de ander zegt, nou ik wil graag uh, verder in het muziekvak... maar ik, uh, ik beheers mijn stem niet goed genoeg. Uh, dus ja... Wat je, wat je ook maar, uh, maar hebt, daar kun ik kan ik eigenlijk altijd uh, wel een uh, goede hulp in uh, zijn, als het ware. In ieder geval, het Shanti en Lever Zeeliederen, moet ik goed zeggen. Zee ja? Festival ja. is op 29 september vanaf half 11 in het hele dorp. Ja. En wij gaan lekker muziek draaien hier bij Zandvoort Lunch. En dat is wel toepasselijk, het gaat gewoon over Zandvoort. Want wij zijn de parel aan de zee. De Fakesobent hier op Zetten Zandvoort.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 voor de kust, of de kroeg. Iemand gedacht, ik weet wie zit mijn woord. Het Hoort is in het woord, hier is het allemaal. Zullen we gaan zitten direct? Wat denk je? Ik blijf even, uh, gewoon uh, hier, uh, ik, als je niet erg vindt. Laat jij maar liggen, dan ga ik even twee haringen halen. Moet je er eruitjes bij? Ja, nog wel lekker. Op de hoek van de straat sta je in het velle licht. I vergeven, dat was Mike Daan en hij treedt ook om op 31 augustus 2019 op het Raadhuisplein tijdens Yves Berense nodigt uit. Vanaf 8 uur gaat het evenement plaatsvinden op het Raadhuisplein. In ieder geval, uh, dat wordt een heel leuk, gezellig evenement weer voor de Zandvoorders, maar ook voor onze gasten natuurlijk, uit die naar Zandvoort toekomen. Jelmer, jij hebt uh, nieuws. Ja, zeker, want de uh, gemeente Zandvoort begonnen naar het afbrokkelen van beton... in de parkeergarage van het louis david carré. Uh, afgelopen zondag kwamen daar brokken beton naar beneden. Politie en brandweer onderzochten de melding... en een medewerker van de omgevingsdienst Eimond... trok uiteindelijk de conclusie dat er geen acuut gevaar is. Uh, de garage blijft dus toegankelijk voor het publiek. Uh, de gemeente Zandvoort wil weten hoe het kan dat beton afbrokkelt... in een betrekkelijk jonge garage van ongeveer vijf jaar oud... En ook wil de gemeente weten hoe de partijen denken het probleem op te gaan lossen. Nou, dat wordt vervolgd in ieder geval. Ja, dat denk ik ook. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Uh, de zon heeft zich de afgelopen zomermaand nog maar nauwelijks laten zien. Maar daar komt vanaf vandaag eindelijk weer verandering in. Volgens weerman Jan Visser... Uh, stijgt de temperatuur dit weekend gelijk geleidelijk naar hetere taferelen, meldt NA Nieuws. Uh, vanaf vandaag gaat de zon zich volop laten zien, weet Gisteren ons te beloven. De temperatuur loopt donderdag en vrijdag op tot maar liefst 25 graden. Maar daar houdt het niet op, want aankomend weekend doet de zon er nog een schepje bovenop. En het kwik kan lokaal oplopen tot zeker 28 graden. Er staat ons een prachtig weekend te verwachten, zegt de Weerman. En ook na, na het weekend pakt dit zomerse weer nog even door. Vanaf woensdag komt de klad er dan weer in. Want dan gaat het waarschijnlijk opnieuw regenen. Ook gaat de temperatuur dan weer zakken. Maar eerst kunnen we dus nog genieten van een mooi zomers weekend. Dat was het weerbericht van NH Nieuws. Dat was het weerbericht Van Queen hier op ZFM Zandvoort, het lekkerste station van uw regio. En uh, ja, wij gaan uh, zo lekker door met het uh, programma met uh, muziek. En dat is heel erg belangrijk. Ik vraag aan Minusco om lekker aan te schuiven, want wij hebben een uh, toch ook een, uh, een plaatje in ieder geval uh, klaar staan voor jou. Want uh, we hebben natuurlijk uh, heel erg over het klassieke gedeelte gepraat. En daaruit heb jij toch nog ook een ander plaatje uitgekozen. Ja, ik heb ook een vraag aan jou, Roy. Ja. Weet jij toevallig wat programmamuziek is? Uh, nee. Oh, dat is een bepaalde muziekvorm, programmamuziek. En die uh, beeldt een bepaald verhaal uit. Bijvoorbeeld uit de literatuur of uit de natuur of zo, of geschiedenis. Dan gaan ja. ze dingen uit de natuur uitbeelden in de muziek. En dat is tegenhanger van abstracte muziek... waarin je eigenlijk absolute muziek maakt. En het leuke is, je kan heel veel kennis hebben... over programmamuziek en ook over abstracte muziek. Maar de kennis is eigenlijk niet per se nodig... om de muziek te kunnen begrijpen, aan te voelen of te kunnen waarderen. Aha. Dat vind ik wel leuk. Ja. Ja, en al in de oertijden deden mensen namelijk al uh, natuurgeluiden na... En als je denkt aan natuurgeluiden, kun je misschien zelf ook wel een leuke bedenken. Nou, dolly? Nou, bijvoorbeeld de koek, koek, koek, Oh ja, of inderdaad, dolly mag je nou, mag, Sorry, mag ik jou iets vertellen? <laughs> Dit is echt even heel erg grappig, Sorry dat je even in de reden valt. <laughs> maar dolly maakt nu het aapgeluid, hè? En ik heb vannacht een droom gehad. Ja. En dat was niet de ene droom wat ik je wel eens uh, gezegd heb, uh, Dolly. Maar het, dat ging over bij mij in het hotel waar ik werk en um, dat er een gast allemaal dierentuin, beesten, in het hotelkamer hadden en dat ik daar achter kwam en dat er geen dieren in het hotel mochten komen. Dus toen, toen heb ik de politie gebeld en ook op de dierentuin. Toen ze die apen... Nou, nee, moest, ik echt, moest ik er weer even aan terugdenken. Aan die, Wat uh... grappig. Heb je ook geluiden gehoord in die droom? Uh, nee, nee, dat niet. Oh, dus die heb je ook geen naam gegeven? Van chimpansee op de kamer 306? Uh... Nee, nee, het waren echt allemaal uh, beesten... die uit de kamer kwamen lopen. Van de ene kamer naar de andere kamer. Dus ik zag een, ik zag een uh, olifant, ik zag een aap... ik zag een ezel en nog een paar andere dieren. Zag je ook een uh... vogel? Nee, dat niet. Oh, want de vogel die wordt ja. wel uitgebeeld in bijvoorbeeld de vierjarige tijden van Vivaldi. Wist je dat? Okay. Nou, dat, heb ik, dat heb ik, weet ik wel ergens vaag inderdaad. Ja, dat is dan echt typisch zo'n voorbeeld van programmamuziek. De vierjarige tijden van Vivaldi. Dan hoor je ineens een heel druk gedeelte. En dan denk je, waarom is dat zo druk? Waarom is dat zo'n herrie? Nou, omdat daar dus gewoon onweer en bliksem wordt uitgebeeld. En als je op een gegeven moment een, een rustig stukje hoort... en dan hoor je ineens een zenuwachtige viool... En ik denk, wat is voor een raar piepgeluid. Maar dat betekent dan dat je een vogeltje hoort. Ah. Dat is het. Wat een leuke informatie. Nou, als je dat weet, dan denk je, nou, het, is, het is gewoon je Rijnse Fabeltjeskrant. Weet je wel? Mevrouw ja. oh, je vaar en dit. En als je dat zo ziet, dan is het eigenlijk net een soort sprookje. waar je zo ingezogen wordt. En dan gaat het stuk ook veel meer leven. En dan is het niet een, een abstract uh, een vioolgedeelte dat je hoort. maar dan hoor je echt van, oh, ik hoor een vogel. Dus als je het eenmaal weet. Kun je die vogel of die donder en bliksem ook niet meer wegdenken? Dus ook die aap in jouw hotel niet. Als je weet dat die zit. Maar is daar ook uh, documentatie van, Minoushka? Over de, de achtergrond van Vivaldi? Ja, over. over want uh, jij zei net, dan denk je van. Oh, wat gebeurt daar nou? Maar ja, dan, als je dat niet weet, dan ga je het zelf niet bedenken. Dan wat bedenk je nu niet. vertelt. Ja, maar is, is daar dus ook een, een soort programmaatje van, zeg maar. Dat als je het zit te luisteren voor de eerste keer of kinderen gaan het luisteren. Dat ze mee kunnen lezen van wat er op dat moment de bedoeling is van de, van de ja, instrumenten. Ja, je kan een partituur uh, halen als het ware. De partituur ja. is dus een soort boek, uh, notenboek, ja. waarin dus al die noten uh, geschreven staan van ja. alle vier de En het handige is dat aan uh, zo'n uh, boek, dat je ook kunt zien: oh, dit is dus de lente, dit is dus de zomer, dit is de herfst en dat is de winter. Nou, dan pak je een van de vier jaargetijden. Dan zoek je even bij YouTube uh, de het desgewenste jaargetijden op. En dan uh, staat in de partituur aangegeven uh, wanneer de vogel uh, zingt. Of er staat: van hier komt het onweer. Dat heeft Vivaldi dus expliciet opgeschreven. Wow. Dus dat is dat heel mooi? Misschien ook heel mooi om uh, kinderen op die manier dan kennis te laten maken met klassieke muziek. Door Zeker. ze naar zo'n. Uh, compositie te laten luisteren... inclusief het herkennen... van wat ja. er gebeurt. Ja, dat is heel leuk. Ja, ja, dan ja. kun je echt uh, puntjes op de i zetten... en dan zoek je precies op waar het vogeltje zit... Ja. Want je hoort hem, als je het weet en je hoort hem één keer, dan kun je hem niet meer wegdenken. Oh, Oké, okay. dus als je zou je... er ook een soort speurtochtje voor kids van kunnen maken? Ja, want zodra je de zomer inzet, dan hoor je een, een, een, een statig gedeelte, dan weer rust. En heel veel melancholie uh, spreekt daar. Ja. Zo, want het is ja. heel erg heet, over de 35 graden. Oh, wat was het toch dit, wat was het toch dat? Je gaat een beetje overdenken, waar je met een, een stormachtige dag geen tijd voor hebt. Zoiets. En op een gegeven moment komt weer een druk stukje en een rustige. En dan komt de viool in zijn eentje aan, aan het woord. Muzikaal aan het woord. En dan kun je, als je dus weet, daar zit die vogel... dan kan je hem gewoon echt niet meer wegdenken. Dat is voor een kind natuurlijk erg leuk. Ja, omdat er ja. natuurlijk ook heel veel sprake van is... om meer cultuur in te gaan voeren in de lesuren op school voor kinderen... Uh, omdat daar toch best wel uh, een, een, een gat uh, is. Ja, zeker. dan denk, uh, ik, denk ook. ik wel dat dit ook iets moois is om toe te voegen aan het lesmateriaal. Om kinderen kennis te laten maken. Zeker, ja, hè? We ja, gaan even met Het meer leven. Leuk! Like. was een van de jaargetijden hier op ZFM Zandvoort... met een heel mooi verhaal van Minuska. We zitten, het zit er alweer op, het programma. Dat is dan jammer. Ja, hè? hè? Wat jammer. We hadden nog wel een uur door kunnen gaan, hoor. En ik had nog een liedje over. Nou, die is zeker ook weer in de kiem gesmoord. Ja, dat eigenlijk wel. Het is ja. allemaal zo snel gegaan. Nou, We, je, je komt gewoon nog een keer terug. Ja. Nou, dat is een heel leuk idee. Ja, ja toch? Het ja. was uh, gezellig. Bedankt voor je komst, Minouska. Heel graag gedaan, en, hoor. Uh, ik hoop je t, ja, sowieso uh, weer terug te zien natuurlijk in januari na het uh, mooie concert. Ja, als we weer uitgenodigd worden. Je weet het nooit. Want je hebt natuurlijk een aantal koren. Die kunnen ja. niet allemaal meedoen. Dus okay. als de keuze op uh, eventueel de wapenzangers uh, valt... en ze nodigen me uit, dan ben ik inderdaad van een partij. Of misschien uh, dat ik weer inval voor de mannenkoor. Je weet het niet hoe het loopt. Nee, you never know. You never, never know, know what happens in your life, uh, Royce. Yes. Uh, dus dat, als het zo ja. is, dan is het altijd uh, hartstikke fijn. In ieder geval bedankt. Heel graag gedaan hoor. Ja, maar jij weer bedankt voor het laatste nieuws. Ja. Zeker. En uh, tot volgende week, dames en heren. Wij zijn er weer. Met, op donderdag in ieder geval weer. Maar morgen is er ook weer een Zandvoort lunch. 23 augustus. Dan hebben we James de gast natuurlijk. Die uh, alles gaat vertellen over uh, ja, de natuur en zo. En uh, over zijn schoonmaakactie. En we hebben Chris, Chris Broerse, of Broers. En uh, hij, uh, hij uh, is van rood Zandvoort. En Sandra van de, ja, de grote rommelmarkt en het evenement die gaat plaatsvinden in Zandvoort Nieuwe Nieuws. Bedankt voor het luisteren. Tot morgen dan weer hier bij Zandvoort Lunch op ZFM Zandvoort. Bye bye.